Goedenavond, uh, goedenavond allemaal lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagenaar-Ratelband en ja welkom natuurlijk uh, voor vanavond, overdag misschien voor jou ook, of misschien is het al nacht dat je ligt te luisteren of zit te luisteren. En bedankt dat je ervoor gekozen hebt om uh, om hier naar te willen luisteren. En dit is een uh, een, een tweede uh, een, twee, een deel 2 van uh, waar ik vorige week mee begonnen ben. En eigenlijk was ik het niet van plan om over te houden. Maar ja, het, het is eigenlijk zo vanzelf gelopen. En dat is de, de bijna dood ervaring. Sorry, dat is de bijna dood ervaring. Uh, die voor mij niet echt een bijna dood ervaring is. Want ik geloof namelijk dat de dood niet bestaat. Dus het is gewoon een ervaring door die, uh, door die sluier heen. Die wij eh, doodnoemen, maar waar je zo doorheen kunt gaan. En waar je dus een, een wereld tegenkomt, eh, nou, die zo groot en omvattend is, dat je dat je voor de rest van je leven, en nog daarna genoeg hebt om, om ja, zoals dat heet, om met anderen te delen. Tegelijk is het ook iets dat je, eh, dat je waar je alleen maar zelf een herinnering aan hebt, en ik meen dat ik dat vorige keer ook gezegd heb, vorige week, heb je alleen maar zelf de herinnering aan, want je kunt dat nooit en tenminste overbrengen aan anderen. Dit, dit, dit kun je niet, eh, bewustzijn is niet eh, te, te delen met anderen, bewustzijn is niet, eh, je kunt het niet overdragen aan anderen, je kunt, het, je kunt erover over praten, maar toch, niemand kan er ook iets mee als je zoiets hebt meegemaakt. Dat, dat is zo ongelooflijk veelomvattend. Het is helemaal niet ongelooflijk, want het is allemaal duidelijk. En, eh, maar het is heel moeilijk te bevatten voor de omgeving, voor vrienden, kennissen, mensen met wie je in aanraking komt. En, ja, ik denk dat er de laatste jaren, als maar meer en meer mensen zijn die, die dit nu eh, hebben ervaren in hun leven. Die, die deze ervaring, voor, voor mij is een, een, een transformatie geweest, maar sommigen noemen het een, een transcendente ervaring. Of zoals het de laatste jaren heet, een, een bijna dood ervaring. Maar nogmaals, ik vind dat woord niet helemaal gelukkig gekozen, omdat, ja, omdat het inhoudt dat de dood dan dus wel bestaat en dat je dus bijna dood bent geweest. Nou, de dood bestaat niet, vooral voor de mensen die dit dus hebben meegemaakt. Die weten gewoon dat die dood absoluut niet bestaat. En dat je gewoon doorgaat. Maar dat je vanuit dat, dat wat je bent, vanuit die ziel, daar komt. Daarom is die, eh, waar ik het dus al altijd de laatste tijd vooral heel duidelijk over heb, dat je, eh, dat je, dat je die ziel bent en dat je eh, nog dat denken hebt van de aarde. Eh, wat je dan ook nog het zware denken zou kunnen noemen, maar wat dus eigenlijk... Uh, het ego is he, de illusie, de ma het masker, en waarvan mensen denken dat dat het echte leven is, maar dat stelt eigenlijk helemaal niets voor. Het is er wel, en het is er dan ook geweest voor velen, maar waar het om gaat is dat wat je werkelijk bent, dus die ziel die je bent. Want daarin heb je die herkenning van die, uh, nou laten we dat toch maar even zo noemen, die bijna dood ervaring dan ben je één met die ziel die je bent en van daaruit ga je ja, daar, naar, daar naar binnen en je komt dan in een universum terecht en uh, natuurlijk uh, bij sommigen is dat zomaar in één knap gegaan bij sommigen na, uh, na een ziekte uh, ik heb ook gehoord uh, na bloedverlies of naar andere dingen ik weet het niet ik heb het um, nou, ik wil er wel iets van vertellen ik heb geloof ik Alhoewel, ik heb daar genoeg over gezegd in, in, in toch wel een aantal lezingen hierover. Ik wil er nog wel een klein beetje toevoegen. Um, het, um, ja, ik, ik had tegen niemand wat gezegd. En als je niemand wat zegt, weten ze ook niet hoe erg het met je is. En met een dikke laag make-up wist ik het aardig te verbergen. En mijn zorgen die. Nou, die uitte ik niet naar anderen. Ik kon geweldig zaniken en zeuren over meest kleine dingen, maar wat er werkelijk aan de hand was, dat hield ik voor me. Totdat ik dus een keer naar het ziekenhuis ging en toen hoorde ik dus, nou, laten we maar zeggen, een doodsvonis. En toen dacht ik, ja, nu, kijk, nu heb ik het zo ver laten komen, nu sta ik werkelijk met mijn rug tegen de muur nu kan ik dit dus echt nooit meer aan anderen zeggen. Want ik word gewoon naar het ziekenhuis gesleept in, in, met de beste bedoelingen. Dat kon ik dus gewoon niet. Ik heb natuurlijk wel de gesprekken gehad daar. En ik denk dat de, de, de gegevens nog um, aanwezig zijn. Het is in 1993 gebeurd. Maar uh, ik kon niet anders dan... Um, dan alleen maar mezelf zijn en voor mezelf opkomen en uh, het op die wijze doen. Maar nogmaals, dat heb ik ook vaak genoeg gezegd, dat raad ik niemand aan. Iedereen dient dat op zijn eigen manier te doen. En ik ben daar nog een paar dagen overheen, uh, heb ik daar nog overheen laten gaan. En op, een, uh, nou, op de maandagmiddag um, ben ik dus gaan zitten en dan heb ik mijn kantoor gezegd, dat ik niet gestoord kon worden. Zelfs als het in elkaar stort of als er brand uitbreekt, ik mag door niemand gestoord worden. En to, zo ben ik dus die maandagmiddag gaan zitten en heb eindelijk eens gedaan wat ik mijn hele leven wilde doen, maar waarvan ik steeds dacht, nou, er komt dan nog wel een keer. Dus uitstellen, ja, ik ken het heel goed hoor, ik weet precies hoe mensen denken, ik heb het zelf ook gedaan. Maar die middag, ja, ik had niet veel tijd meer, en eh, toen dacht ik, kom, laat ik dat nu maar eens echt doen. Maar dan ook werkelijk echt. Ja, en dan... Maar goed, daar heb ik genoeg over gesproken. Maar hier, daar gaat het dus om. En wat ik gezien heb, dat doet er ook niet toe veranderen. Want het is voor ieder mens weer anders. En toch is het allemaal gelijk. Ik herken het ook in iemand... Eh, ja, we, we herkennen dat gewoon van elkaar. Want je ziet het in de ogen. Er verandert iets. En... Zoals dat ook is, er verandert ook iets in je DNA. Er verandert een hele hoop je lichaam. Kan, maar daar deed ik het niet voor. Ik deed het slechts omdat ik dacht, ja, nu moet ik dat toch, nu heb ik geen tijd meer. Nu moet ik toch werkelijk eens een keer naar binnen gaan in mezelf. Dat laat ik daar nou nog niet nog eens een keer een, een leven overheen gaan. Maar om beter te worden, daar deed ik het niet voor. Dat wist ik niet eens trouwens. Maar dat was dus daarna volslagen over hoe ik dat weet. Nou, ik ben er dus nog. En ik ben dus nooit meer teruggegaan naar deze, deze specialisten en deze, dit ziekenhuis. Nee, niet uit onwil of zo, maar gewoon, ik, dat was ook niet meer nodig. En ik kon het ook niet meer. Maar ja, zo, zo is dat dan gegaan. En dan, eh, dan wil je daar dol graag over spreken. Maar ja, net zoals sommigen die, die, die dit ook hebben ervaren, dat lukt niet. Ja, je kunt wel praten, maar ja, dat, dat begrijpen mensen gewoon niet. Die, die zien wel dat er iets veranderd is, maar dat is zo vreemd. Dat, uh, ja. van, dan moet je ook weer helemaal doorheen, en ik ga er maar eens deze lezing over hebben. Ik heb nou in het verleden, in al die, wat dit is, uh, 173... Nou, het zijn er meer eigenlijk, want in het begin eh, nam ik ze niet op maar, en schreef ik het niet op. Maar eh, er zijn toch in die 173 lezingen heel wat, eh, toch een aantal lezingen geweest waar ik het ook hierover heb gehad. Waarschijnlijk weer in een hele andere vorm. Ik kan het me niet eens meer herinneren. Maar goed, ik moet dan nog steeds beginnen. <laughs> en ik heb maar, wat, niet 60 minuten, maar 59 minuten, want de computer is meedogenloos, die hakt het gewoon af.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 Ik heb de vorige week, toen weet ik nog dat ik daar deze woorden wilde uitsplitsen. had ik ook al een eerdere keer gedaan, maar ik weet niet eens precies hoe of wat. Dus dat hinderde dan ook weer niet zo heel erg als ik het nu nog een keer doe. Maar de woorden zijn toch weer anders, alhoewel de strekking natuurlijk wel gelijk is. Dus uh, de, de lees ik van vorige week. Ja, toen ben ik ook al bezig geweest om dit, deze woorden uit te leggen. En uh, Ja, en dan is het... Uh, dat was dat, dat, dat wat ik ben, dat ben ik. Zonder iets te verbergen. Want dat ben ik. En ik wil gerust nog wel een keer uitleggen hoe ik aan deze woorden kom. Ook diverse malen uitgelegd. Maar misschien ben je nieuw en eh, nou, misschien weet je het, het nog een keer horen. Nou, wat is er gebeurd? Ik zocht naar een, een begin. Er werd door Indigo Soul Station aan mij gevraagd: Nou, kom je, kun je voor een. Een begin zorgen dat uh, gewoon iedere week hetzelfde is. Dat kan een begin-tune zijn, uh, maar daar heb ik niet voor gekozen. Uh, ik dacht, nou, dat, dat wil ik iets doen, een, een paar regels, maar ik weet nog niet wat. En ik kwam er zelf helemaal niet op. En toen dacht ik: Weet je wat? Ik heb uh, prachtige uh, tapes van uh, Malva-meditatie waar, uh, waar ik. Uh, Heen ben geweest in de jaar, eind jaren 80 tot, eh, nou totdat het eh, ermee ophield. Um, en ik dacht, weet je wat, ik pak er gewoon één uit de kast. Ik weet niet welke. Toen doe gewoon mijn ogen dicht en ik doe hem in de cassette recorder. En ik stop hem wanneer ik denk, hier moet ik zijn. En dat deed ik dus. En eh, toen kwamen, kwamen deze woorden eruit. Dus ik ben die ik ben en vandaaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik. Zonder iets te verbergen. Ja, die woorden dus. En die heb ik opgeschreven. En ik kon het later nooit meer terugvinden. Maar een tijdje geleden ben ik ze toch weer tegengekomen. Dus ik heb ze wel degelijk gehoord, want dat gebeurt ook wel eens. Hè? Dat, je, dat je iets hoort en je kunt dat later niet meer terugvinden. Dan heb je het op een andere wijze gehoord. Maar uh, ja, en dan gaan we maar eens beginnen. Hè. Nou, misschien wil je even met mij een uh, kleine meditatie op het licht doen. Zodat je even alle beslommeringen van je af kunt laten glijden. De dingen die je dus vandaag hebt meegemaakt. De gedachten die je hebt. Waarvan je dacht, nou, had ik dat, dacht, had ik dat nou gewild. Ik had eigenlijk liever... Dus wat rustiger willen zijn en ik had mijn werk af willen maken, ik had nog dat willen doen en dat en dat. Nou, laat nou ze allemaal los. Je kunt er niks mee. Je kunt je voornemen om iets te doen op een dag en neem daar gewoon een paar uur voor en stop dan met je werk. Ga dan gewoon eens even lekker eten met je kinderen of alleen of wat dan ook. Neem daar gewoon eventjes een uur of twee voor. En dan pak je weer twee uur of drie uur voor jezelf. En je stopt op een bepaalde tijd. Zo voorkom je dat je overstresst raakt of in een burn-out terechtkomt. En het wonderlijke is dat als je van tevoren voor jezelf uitmaakt wat je gaat doen, je er dan zo doorheen glijdt. Ook als er onverwachte dingen tussendoor komen. En je gun jezelf de rust van het stoppen met je werk. Want dat is nooit af. Dat is gewoon nooit af. Want dat is het werk wat je doet. Wat je ook doet, stop daarmee op een gegeven moment. En vooral voor de mensen die thuis werken. Want het is oh zo, zo tempting. Het is zo verleidelijk om, om door te gaan met je werk. Wat dat betreft kan ik het weten hoor, ik heb ook een kantoor thuis. En dat was mijn grootste zorg destijds, toen we ons kantoor eh, verhuisden van, eh, van een groot kantoor naar ons, naar ons huis. En daar de boel wat verbouwden. En ik dacht, oh jee, dan zit ik om zeven uur nog, acht uur nog, negen uur nog, tien uur nog. En ik ben nou niet direct een ochtendmens. En dan kan ik niet naar in bed inkomen en dan zit ik alleen nog maar te werken. Maar dacht ik toen bij mezelf, ik kan het dus ook anders doen. Ik ga gewoon niet te vroeg werken, maar tot een bepaalde tijd. En dan ga ik na de lunch weer tot nou, vijf uur, zes uur, stipt en dan stop ik ermee. Dan kan ik nog even wat privé-correspondentie doen, nog even wat dingen bijwerken voor mezelf en niet voor mijn werk. En dan sluit ik de boel. Nou ja, dat was niet eens nodig. Want dat zet je dan in je hoofd en dan doe je het ook. Dat is juist zo apart. Maar goed, ik ben nog steeds bezig om te beginnen. Hè? Dus ja, meditatie. Zet je, been, zet je voeten even naast elkaar op de grond. En ga rustig eventjes met je gedachten. naar, het, naar je navel toe. En visualiseer in jezelf. Doe je ogen maar dicht. Hè? Visualiseer de zon of een kaars. En breng dat licht door je lichaam naar je ziel. En die zit eventjes ietsje boven je, eh, je zonnevlecht. De navelchakra, navelchakra. En maak die verbinding. En adem daar rustig in. Adem rustig in. Hou de adem even vast. En adem rustig uit. En als je ook alweer wilde weten hoeveel tellen, nou, het is gewoon zes hartslagen inademen. Hou die adem even vast. Drie tellen eventjes, drie hartslagen. En dan weer zes hartslagen uitademen. Een hele rustige goddelijke ademhaling die ons mensen hier in het westen geleerd is en ik had het net al over Malva, daar heb ik het dus geleerd maar ook in Tibet wordt deze ademhaling eh, geleerd daar is het dus ook bekend het is precies hetzelfde en doe het nog een paar keer voor jezelf Geeft je rust. En ik zeg het nog maar weer een keer. Het brengt je ook lekker in slaap, als je in je bed ligt. Misschien heb je wel heel veel verdriet, heb je zorgen. Nou, dan leg je ze eventjes in je gedachten voor je neer. En op een inademing, adem je ze allemaal in en breng je ze in die ziel die je zelf bent. Dan hoef je het niet meer zelf te dragen. Dan is die spanning bij je weg. Dan hebben die problemen, dat verdriet jou niet. Ze zijn er nog wel, maar je hebt ze niet meer alleen op te lossen. Vorige week ging het dus inderdaad over transcendente, de transcendente ervaring, de transformatie, zoals ik het ook noemde. en zoals het nu, de laatste jaren heet, het. misschien wel altijd hoor, maar ik wist dat dus niet. De bijna doodervaring, de BDE. Nou, en eigenlijk ging het me vorige week daar niet zozeer over. Maar ja, hoe gaat dat? Die dag daarvoor dat ik aan het opnemen was, was er een um, prachtige film van... Um, een specialist, uh, ik denk dat het een hartspecialist was, maar dat weet ik eigenlijk niet. Uh, Pim van Lommen. En die film, het boek van hem heet Eindeloos Bewustzijn. Hij heeft uh, in zijn eigen praktijk uh, mensen gezien die, uh, ja, die, die, die eigenlijk doodgingen in zijn ogen, maar toch weer terugkwamen. En met een totaal ander bewustzijn en een glans in hun ogen. En ja. En dus ook voor hen het geluk hadden dat er een arts was die daarna wilde luisteren. Nou, net wat deze Pim van Mollen zegt, ja, daar, daar is geen plaats nog voor hè, in, de, in de opleidingen in het Westen. Wel in eh, nou, landen als Tibet, India, China, de oude China. De, daar wordt het als volslagen normaal beschouwd. Hier niet, helaas. Maar goed, die tijd verandert nu. Ja, en het was voor mij voorkomen vanzelfsprekend om die dag daarna, want ik neem dit altijd op de maandagavond op, um, om daarover te spreken. Het, het, wat, dat, nogmaals, was het niet voor plan, maar ja, dan gaat het toch, je, je, je hart gaat daar naar uit. en Ja, dat, je ziet dat je vreugde, dat er nog meer zijn... Die dat hebben meegemaakt. ieder op zijn eigen, um, ja, in zijn eigen trilling. Dus ja, ik heb nu uh, deel 2, zeg maar. <laughs> en zo had ik uh, vorige week gesproken over het, uh, ja, dat simpele denken wat je daarna, daarna hebt. Um, het logische denken. Het eenvoudige denken. Of zo was dat... Genoemd wordt het Mercuriaans Denken. En om dat uit te leggen, wat voor denken dat nu is. Um, ja, als mensen dat willen, kunnen ze erover nadenken. Um, maar ja, ik heb wel begrepen dat het voor heel veel mensen toch heel lastig is. En dan geef ik het liefst een zin, uh, eigenlijk meerdere, meerdere zinnen. De eerste is, de ander is nooit schuldig, nooit. Er is nooit een waarom, er is altijd een daarom, en daar kun je dus over nadenken. En het begrijpen van de zin, wat je irriteert bij de ander, is een tekortkoming bij jezelf. Dus, als je kapot ergens aan de ander, zit de de, de, de kloek zit bij jezelf. Want die ander is een spiegel voor jou. Je ziet alleen wat je zelf mankeert. Dat zie je bij de ander. Daar roddel je over, daar klets je over. Daar heb je een oordeel over. En ja, het is, een, het is echt een... Ja, het, het hele universum juicht. Als jij daar komt. ook dat is goed nadenken. En dan is er nog een zin... Ja, het begrijpen van de zin dat je de ander behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat je, dat je de ander dat als jij wilt dat anderen ander jou respecteren of jou liefhebben, doe dat ook bij een ander. Het kost niks hoor, helemaal niks. Als jij wilt dat de ander meer deelt, doe dat zelf en verwijt het nooit de ander. Maar doe het zelf, want je krijgt het waarschijnlijk niet van diezelfde persoon, maar weer van een ander. Omdat je allemaal met elkaar in verbinding staat, omdat we alle één zijn, maakt het ook niet uit van wie je het krijgt. Van wie je dat wat jij geeft weer terugkrijgt. Want dat is in die enorme energie die dit universum is, maakt het niet uit van welke mens, want er wordt niet eens naar gekeken. Het is de, de mensheid aan zich mensheid als één als geheel of in groepen zelfs ook nog verdeeld in een bepaalde trilling dus ja, als je hierover gemediteerd hebt en goed over nagedacht hebt en niet zo, oh ja, ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja dat kan ja, ja, inderdaad, zo <laughs> nou, dan kom je niet ver, hè maar echt dat je de, nou, je mag voor mij helemaal flink de pest in hebben dat je zegt, ah, oh, daar klopt helemaal niks van dat is helemaal niet waar het is helemaal niet waar. Nou, dan begin je pas echt. En nou, dan kun je beter hebben dan uh, iemand die eroverheen vliegt en zegt, ja zeg, ja. Luids zegt, ja. ja, dat vind ik ook wel. En vervolgens gewoon weer met zijn uh, dagelijkse beslommeringen bezig is. Maar als je hier werkelijk mee aan de ploeten gaat, dan zul je zien dat het zware denken dat je had, als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. En als jij het doet, doet de ander het ook. En dat gaat vanzelf. En het is trouwens een, een keuze hè, in jezelf. Of je, of je hier wat mee wil doen. Wat je hier net hoort. Of niet. En dat is jouw eigen vrije keuze. Het zij zo. Daar ga ik niet over. Gaat niemand over trouwens. Maar ook al die mensen die hier de, de veroordelen en de oordelen overklaar hebben, van het bestaat niet, het kan niet. <laughs> maar ook eens zullen zij een andere kant op gaan. En ooit is één keer in, in hun eh, evolutie een, een, een ander, een lichter denken in zich kennen. Dan zullen ze dat zware denken van de aarde loslaten. Zullen ze denken van, eh, ja, ik heb niks aan dat ego, al die maskers, al die illusies, het, dat, eh, ja, dat, dat dacht ik, daar dacht ik toch zomaar van dat dat het leven was. Maar het stelt niks voor. Maar je had het nodig om te beseffen wat het licht is. He, wat, wat jouw eigen licht is. En je hebt het nodig om op een gegeven moment gewoon genoeg te krijgen van jouw eigen wanhoop en ellende. Zodat zodat er ook bij jou een, een, een, een, een hevig verlangen, een, een, een verlangen, dat jij ook een hevig verlangen krijgt naar de vrede in jezelf. Een heimwee naar jouw vrede. En er ook van overtuigd zijn, van zijn dat dat bij jou ook kan komen. Als je die beslissing maakt. Dan werkt het hele universum samen om jou daartoe te krijgen. Dan zul je de juiste mensen ontmoeten, de juiste lezingen horen. <lacht> Misschien hier wel naar luisteren. Want het is geen toeval eh, dat je hier naar luistert of anderen die dit ook vertellen. Maar ja, jij gaat erover of je het toelaat in jezelf of niet. En er zijn er een hele hoop hoor, die, eh, die eh, ja, die toch ja. Naar een trilling van arrogantie in zich hebben om alles beter te weten en dat dus bij de ander neer te leggen. Hè? Snap je? Maar als ze zich eindelijk naar dat licht willen richten, dan hebben ze erover nagedacht en dan willen ze toch eindelijk eens een keer van het nade gevoel af. Want het, het, het maakt ongelooflijk veel uit hoe in je leven, de ene kant of de andere kant. Dat zijn dan de mensen die, die vooral roepen van, de, nou, waar was die God toen ik hem nodig had, of toen die mensen het nodig hadden, enzovoort. Dan zeg je dat nooit meer, maar dan begrijp je het. Ja. Dan begrijp je dat je zelf dient te veranderen, en niet de mensen om je heen. Dat je jezelf dient te richten, maar dat ligt in jou. En dat je dan eindelijk begrijpt dat je zelf verantwoordelijk bent voor je leven. En dat je leeft hier in dit aardse leven, met het aardse denken, met de wet van oorzaak en gevolg. Het moet toch eerst helemaal afgerond zijn. Maar juist dan... Word je daarmee geholpen en je krijgt inzichten in je leven. Je kunt daar ook, nou, noem het, mediteren. Je kunt dan al die warre gedachten die je nou, door je heen gaat laten schieten over dit en over dat, en, ah, oh, nou, noem maar Dat gaat vanzelf weg. Je mag ze dan ook nog wel hebben, maar dan adem je ze gewoon in. Leg ze in je, in het licht dat jij bent, in die ziel dat je bent, dat jij zelf bent. En dan komt de tijd en de gelegenheid voor jezelf om weer je eigen ziel te worden. Dat wat je zelf bent te worden. Maar ja, zo zijn er toch ook nog heel veel jonge zielen. En dan bedoel ik de zielen die nog maar kort in dit bestaan hier op aarde, in andere zonnecelsels, hebben geleefd. En net zoals wij ook allen eens jonge zielen waren. Die, eh, zoals dat heet, zielen die nog maar kort geleden uit de buikholte van God gekomen waren. Zielen die vormen, die, die, die, die, die zich vormden naar, naar de gedachten van groepen mensen. Dan worden er zielen geboren, die groepen die ook een, een, een God zijn met elkaar, een, een energie met elkaar zijn. En daar kan een nieuwe energie uit voortkomen. En zo bestaan in het formeloze gevoel, een, een stipje wellicht, en die zich dan in een vorm eh, zien, ja, laat ik het zo maar uitleggen, eh, die dan het lichaam van de aarde op een gegeven moment wordt. Zielen die dus op een gegeven moment in hun evolutie als mens geboren worden en ook alles zullen meemaken wat mensen, meemaken als er op aarde geleefd wordt. Ook op deze aarde leven jonge zielen. Nu, op dit moment, en ook hier in ons land, zijn jonge zielen. Want ze zijn mensen, ze zijn niet zichtbaar voor anderen. Dus je kunt het aan de buitenkant niet zien, dat het jonge zielen zijn. Het is alleen de trilling mocht je... ...in staat zijn om aura te zien of trilling te zien bij anderen, te voelen bij anderen. Dan kun, je, dan kun je dat voelen. Je kunt het zien op de wijze waarop mensen met, met, met de dingen omgaan. Bijvoorbeeld de voortdurende oorlogssituatie waarin zij zich bevinden en ook wensen te begeven. Dus altijd ruzie maken, of niet per se in oorlogssituatie, maar altijd ruzie maken... De, de, Totaal geen vrede in zichzelf kennen. En misschien hun eigen kring wellicht. Of naar anderen toe. Altijd, altijd hun gelijk willen hebben. En ook ruzie maken. Schreeuwen. Macht willen uitoefenen over anderen. Dus uh, ja. Een laag bewustzijn hebben. Willen doden. Willen martelen. Uh, gewetenloos. De dingen willen doen. Dus geen inleving hebben in andere mensen. Ja. Dan zou je... In, in het algemeen zou je kunnen zeggen: dat zijn jonge zielen. Dat zijn zielen die nog niet veel weten hebben van het leven hier op aarde. Maar pas op, oordeel niet gelijk als je mensen ziet die hieraan zouden kunnen voldoen. Het kunnen juist ook zeer oude zielen zijn, met een hoge trilling, met een hoog bewustzijn, die deze fase in hun bestaan. Nog niet eerder hadden ervaren. En wilde weten hoe het is, hoe het, hoe het is om te doden of met een groep dat te doen en te martelen en om anderen slecht te behandelen. Dus je weet het nooit, dus geef nooit een oordeel hierover, maar het gaat in zijn algemeenheid. Maar laten we teruggaan naar de jonge ziel die ook wij eens geweest zijn. En wellicht kunnen wij teruggaan in onszelf om ons te herinneren dat wij in levens en misschien wel vele, vele levens deden, ook deden wat anderen van ons verlangden. Steeds konden we daar niet mee omgaan en steeds sloegen wij wild om ons heen en iedere keer wilden wij maar weer gelijk hebben en ons gelijk halen. En maar moorden wij in groepen, uh, ja, deden wij oorlogen, sloegen iedereen uh, de koppen in, zelfs hele dorpen. Gingen anderen gevangen nemen en lieten hen doen wat wij wilden dat er gedaan moest worden. Maar ja, dan kwamen er toch weer levens waarin wij zelf moesten ondergaan wat wij anderen hadden laten ondergaan. Nu werden wij de slaven. Eerst lieten wij anderen doen wat wij wilden, nu was het andersom. En waarom zou je je kunnen afvragen? Om de ervaring te proeven en mee te maken. Wat wij ooit eens aan een, aan een ander hadden toegedaan. Om dan in de ervaring te leren hier op aarde in betrekkelijk korte tijd. En dan heb ik het niet over uren en dagen of jaren maar in een, in een tijdspanne van toch enige duizenden jaren en meerdere levens, om dan te beseffen om dit nooit meer te willen doen. Nooit meer de, anderen, de andere mens zo te behandelen. En nooit meer de ander die pijn te laten ervaren. Want nu hadden we zelf ook die pijn gevoeld die wij anderen hadden aangedaan. kwamen voortdurend hier op aarde met de wet van oorzaak en gevolg in aanraking. En weer gingen er levens en levens en levens voorbij. Misschien moesten we leren hoe het in familieverband was. Misschien moesten we leren hoe het in een grote groep was. Misschien moesten we leren hoe, hoe, hoe het was om alleen te leven. Misschien vonden wij dit ook allemaal niet leuk en sloegen wij weer moest om ons heen. En daar, daarmee steeds maar weer en weer een nieuw karma verkrijgend. En iedere keer weer waren er weer nieuwe mogelijkheden om ons leven weer voor de zoveelste keer op aarde anders te willen. Maar wij bleek er maar niet in staat om de vrede in onszelf te krijgen en te houden. En wij dachten veel al dat het alleen maar kon als wij anderen doden en vielen weer terug in, onze, in ons bewustzijn. Het was een gewenning om weer terug te vallen en zo gingen er ook weer veel levens voorbij, voorbij totdat wij weer wakker werden en ons bewust werden van wat, wat we nu werkelijk aan het doen waren. Maar nog steeds waren we niet gelukkig. En we wilden gelukkig zijn met heel veel geld, prachtige kastelen, grote huizen. Alle pracht en praal. En dan kwamen we weer terug. En dan begrepen we dat, dat er toch ook de liefde en de, en de vrede niet was geweest. En nog steeds waren wij niet gelukkig. En gingen wij anderen vertellen hoe, anderen vooral, hoe gelukkig te worden. En we trokken er weer op uit. Ja, en we dwongen anderen om, om, om, eh, om zich met onze godsdiensten bezig te houden. En steeds maar weer onderwierpen mensen zich aan ons uit angst. Maar wij letten niet op vrouwen, want zo vonden wij mensen. Vrouwen waren eigenlijk geen mensen. Die waren er slechts voor ons eigen gerief. En zo gingen er weer levens en levens voorbij. Levens waarin wij mannen waren. Levens waarin wij vrouwen waren. Levens waarin wij merkten hoe wij ook met elkaar om konden gaan. En we leerden wel een beetje. En dat gaat langzaam op de aarde. Het ging langzaam, zeer langzaam. En zo gingen er zo'n 200, 300, duizend jaren voorbij. En wij mensen begonnen meer te denken. We begonnen te denken hoe het nu zat met de keuzes die wij in ons leven konden nemen. We gingen beseffen dat we zelf die keuze konden maken in onszelf. We begonnen dus te begrijpen dat er mogelijkheden waren, dat we die weg op konden of die weg. En we begrepen op een moment in onze evolutie dat ons karma met die keuze te maken had. Wat je uitstraalt, trek je aan. Alles blijft. Niets gaat verloren. Alles dient je weer in de liefde op te lossen. Het kan niet één kant ophangen op of de andere kant. Het dient in evenwicht te zijn. Wat je uitstraalt, trek je aan. Alles blijft. Alle gedachten. Alle handelingen zijn van waarde. En worden bewaard in jouw innerlijk. En dat niet alleen. Er Is ook een wereldgeheugen. Alles opgeslagen is. Al die gedachten voegen toe aan dat wat jij bent. Die handelingen, dat alles maakt jouw bewustzijn en dat maakt jouw toekomst. Jij bent dus verantwoordelijk voor jouw toekomst. Maar voel je nooit schuldig over jouw verleden, want dat kun je niet meer ongedaan maken. Dat ligt vast. Je hebt wel altijd de keuze om weer opnieuw te beginnen. Dat is dat geweldige hier van de aarde. Dat heeft die energie die God ons gegeven. En we worden altijd wat je ook hebt uitgehaald, wat je ook erg vindt of niet erg vindt, het wordt je altijd vergeven. En nu alleen nog maar jezelf, hè. Maar met andere woorden, jij bent dus verantwoordelijk voor je eigen toekomst. En als, je de, als het moment komt dat je ook dit prachtige gegeven begrepen hebt, dan let je wel dubbel op wat je denkt, wat je handelingen zijn, hoe je handelt, wat je zegt. Dan let je op hoe je gedachten zijn. Let je op wat je spreekt, wat er uit je mondje komt. We begrepen dus op een gegeven moment in onze evolutie, dat als we een keuze maakten, we ook verantwoordelijk voor die keuze waren. En dat onze levensopdracht, die wij ons als ziel gemaakt hadden, dan de waarheid kon worden. En weer gingen de jaren voorbij. En wij werden weer man en we werden vrouw en we kregen die godsdienst en we kregen die godsdienst en we kregen die huidskleur en we kregen die huidskleur. En we gingen dit en we gingen dat leven aan. En steeds als wij weer terugkeerden naar die astrale wereld, zagen wij dat het niets uitmaakte wat wij waren. Hoe wij waren, alleen maar hoe we met het leven omgegaan waren. En dan maakten wij de bewuste keuze om het nu eindelijk in een volgend leven, in dit leven, goed te doen. En we maakten de beslissing om met onze geleidegeest de juiste ouders uit te kiezen. Dat we in staat zouden zijn om dat wat we misschien anders hadden willen doen in het verleden, nu wel konden doen. Nu wel op een juiste manier, de juiste manier konden doen. Zoals het boeddhisme zegt: hè? er is één juiste manier en één juiste gedachte. En dat is ook zo. Je mag er zelf over nadenken. Want nu zouden we het wel goed doen in dit leven. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat die mens zich weer, ja weer eens mee liet slepen. Door zijn eigen emoties. Door andere mensen, omstandigheden. En wat hij ziet op de televisie en wat hij zei en wat, wat hij las en... Weer sloeg hij er weer op en weer sloeg hij erop los. En soms in het echt en soms met woorden. En vervolg, vergat voor, vervolgens voor de rest van zijn leven alle goede voornemens weer, alweer. En wat overbleef was een triest gevoel binnenin zichzelf. Dat hij weer de gelegenheid voorbij had laten gaan. Om te doen wat hij wel wilde doen. En daar is toch niemand schuldig aan. En was dat dan een teleurstelling voor de ziel? Ja, eigenlijk wel. Maar de ziel heeft zo'n onnoemelijk liefde voor dat wat wij denken te zijn, dat het rustig afwacht totdat wij wakker worden. En ik zeg altijd, wij is een algemeenheid. Wij, ik, andere mensen. Altijd zonder oordelen. Of soms neemt de ziel de beslissing om terug te gaan naar de astrale wereld. Ja, het kan wel eens een welletje zijn hoor, zegt de ziel. Dus het heeft nu lang genoeg geduurd. We gaan weer opnieuw beginnen en poep, het knapt. En de mensen zeggen dan, ach, het is zo snel gegaan. Ach, het is zo plotseling gegaan. En daar zit natuurlijk voor de achterblijvers een enorm zwaar verdriet. Maar dan worden we weer opnieuw geboren. En eindelijk komen wij aan in deze tijd, waarin van die mens gevraagd wordt om, nou heel eenvoudig, de overwinning op zichzelf te maken. Niet meer op anderen, maar op zichzelf. En misschien is dat wel het karma van die mens. Prachtige levensopdracht. De overwinning op jezelf. En ja, dat is de zwaarste overwinning ooit. Durf je je illusie, je ego, je masker los te laten. Kun je dat van je afwerken? Kun je over jezelf of zoals ik laatst iemand hoorde zeggen, je kunt over je eigen schaduw heen stappen. Nou dat vond ik eigenlijk ook wel een mooie. Het is de zwaarste overwinning. Heb je daarover nagedacht? Gemediteerd zou je kunnen zeggen. Dan kan het niet meer woesten om je heen gemept worden. Want dan beseft die mens dat hij het tegen zichzelf heeft. Beseft hij dat? Beseft hij dat werkelijk? En gaan er ook niet vele levens weer overheen? Kan hij werkelijk zeggen, het spijt me? Kun je werkelijk zeggen, het spijt me? Ben je daartoe in staat? Dus de overwinning op zichzelf, op jezelf. En dan ook nog dat die mens het voor zichzelf opneemt en duidelijk is als er een diepe gewetensvraag gesteld zou kunnen worden. Wat geeft die mens als antwoord? gaan zijn gedachten snel heen en weer, van wat zit erin voor mij, hoe kom ik hier mooi uit, meer van dit vraag, verraadt hij zichzelf dan? Verraadt hij wie hij is, door niet te zijn wie hij werkelijk is? Durft hij te zijn wie hij werkelijk is, ongeacht de gevolgen, ongeacht of het zijn leven zou kosten, ongeacht of hij vermoord, gedood zal worden, ongeacht hij bang zal zijn voor de gevolgen, ongeacht het feit dat hij dood zal gaan aan die ziekte. Komt het erop aan hoe die mens over zichzelf denkt? Over het leven van zichzelf denkt? Hoe is hij, en natuurlijk ook zij, maar voor het gemak maar even hij, bezig met zijn leven? Laat hij werkelijk nadenken? Laat hij werkelijk mediteren? Of verschuilt hij zich in godsdiensten? Dat kan allemaal. Maar eens komt ook die mens bij zichzelf en zal mediteren, nadenken over zichzelf. Waardoor hij de verbinding zal maken met wie hij zelf is, in het gevoel zal komen van het altijd durende nu. Het is van het leven dat hij is. Als je dus ook, met andere woorden, een, ja, een, een bijna dood ervaring kunt doen. Het is een transcendente ervaring. Het is een voelen met het universum, met het leven. Het leven met een hoofdletter. De gevoelens die geen vorm hebben, die nou, misschien een kleine stipje zijn in, in het denken, maar zo'n kracht hebben. Zo immens groot zijn, die de tijd doen vergeten, die de tijd ophouden te laten bestaan. Waardoor die mens in een andere trilling komt, in een ander bewustzijn komt, het bewustzijn, de aanwezigheid, het gevoel van, van de van van de astrale wereld, van de kosmos. Het is dan mogelijk dat die mens kan voelen wat die energie is, het zelf te zijn. Niet onderdeel, maar het te zijn. Kennis te hebben van het al, het begrijpen, de kracht van dat wat die energie is, het zelf ervaren en het begrijpen, het zelf te zijn. Om zonder de eer van deze aarde, het ego, de illusie of het beroemd te willen zijn, zonder de nou, zonder de. Uh, zonder het luid te willen verkondigen, de reclames op deze wereld. Het te zijn. Om te zijn. maar dat is een altijd aanwezige klank, die de klank is van het universum. Dan heeft die mens de sleutel gevonden, die hem laat zijn, laat ontvangen, wat tot zijn erfrecht behoort. De woorden, de geheime woorden, de stilte, die in deze geheime woorden zijn, te horen. De geluiden van deze stilte te horen. En je tegelijkertijd te laten leven als mens hier op aarde. De liefde van de aarde te voelen. De liefde van de mens te voelen. Ook al zijn ze kwaaier. Maar je hebt niets met dat stoffelijke, wat de mens belangrijker vindt, dan het zelf zijn. Want daar heb je contact mee. De liefde van de aarde te voelen. De liefde van de astrale wereld te voelen en de liefde van de kosmos te voelen en daar met al één te zijn. Dat is ons erfrecht. Dat is ons erfrecht, lieve mensen, die dit horen. Dit zijn wij. Dit is wat er bedoeld wordt. Dit was wat, wat er bedoeld werd.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 Dat door te geven, te delen met anderen. Anderen die, die dit graag willen horen. Die, die trilling in zich opwensen te nemen. Ja, en uh, ik zei dus net al, ik zit dus hier uh, op kantoor op te nemen en uh, ja... S'avonds beginnen de Amerika's en ik had, uh, ik had al tegen mensen gezegd, ik ben aan het opnemen, dus nooit op maandagavond bellen, maar ja, dan gaat er toch eentje tussendoor. Het is niet anders. Maar ik ga even terug naar waar ik was. Ik had het erover, zonder iets vast te houden, al wat je bent, want dat ben je, zonder iets te verbergen dan kan die mens dat niet anders dan dat door te geven en te delen met anderen en daarover te spreken. En dus, dat kunnen dus inderdaad ook eh, wel eens mensen zijn die eh, daarvoor openstaan. He, zoals dat dan vaak is, ja, dan wil je er wel voor openstaan. Alsof dat een beperking is dat anderen dat niet zouden kunnen horen. Maar het is wel zo. Um, ja, als je iemand hebt die dit absoluut niet wil horen dan dier je dat ook niet te zeggen. Hoe heet het ook weer? Paarden voor de zwijnen. <laughs> met alle respect hoor, voor de mensen. Maar dat moet je ook niet doen, dat moet je niet willen. Dus daarover te spreken, als er niet met anderen over gesproken kan worden, daar dan over te schrijven, of in de houding, in je houding, tot uitdrukking te laten komen. Dat is een diepe behoefte dan wordt de mens die leerde, maar ook goed besefte, dat het leren nooit op zou houden, de leraar. En gezegend zijn zij die dit alles in de uittreding, de transformatie, de transcendente ervaring, of zoals mensen het doen, de bijna dood ervaring, die zichzelf uitgestort voelde en zich daar één mee voelden Dan moest het leven nog verder geleefd worden, om dat aan anderen te geven en te delen. Maar dat is, dat is ook op een bepaald moment in de evolutie van de mens klaar. En kan dan eindelijk de reis naar huis terug ondernomen worden. Maar niet voordat die zielen die op de mens afkwamen mee mochten en konden delen in het leven dat op die wijze geleefd kan worden. Nou, ik dacht dat ik het hier maar bij wilde laten. Eh, ja, lieve mensen, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik, eh, ja, vind ik toch geen, geen vanzelfsprekendheid. Bedankt, ook al is het er maar eentje, dan dank ik je daar ook voor. Ja, je weet dat alle lezingen nog eens een keer te horen zijn eh, op eh, Indigo Soul Station, een week. En... Dan op mijn eigen website, IHRA, waar je doorgeschakeld wordt naar www.dizlauwein.nl. En dan kom je op een, op een leuke website, maar ook op een soort wereldarchief. Ja, lieve mensen, nogmaals bedankt en heel graag tot volgende week weer. Dag!